Hoofdstuk 12 De burgemeester en de leverworst Waar kon Hannes zijn? Het was duidelijk dat de hond en de twee mannen hem nog niet gevonden hadden, want nog steeds blafte de hond en de mannen hitsten hem op om beter te zoeken. Toen fluisterde de burgemeester, — Zeg, Prel, dat ziet er slecht voor Hannes uit. Ik bedoel, de poppen zijn behoorlijk aan het dansen. Ja, en toch schijnen ze Hannes nog niet ontdekt te hebben. Je zei anders dat hij in de tuin van Meiling zat. Ja, daar is hij ook, want hij heeft het kistje in de tuin van Meiling laten vallen, en hij was net aan het zoeken toen ik u hier trof. Het is wel onbegrijpelijk dat zo'n wakhond die jongen niet vinden kan, hè? Gelukkig maar, Hannes is een handige jongen, die laat zich zomaar niet pakken. Dat is allemaal goed en wel, maar zo'n hond heeft toch een hondenneus? — Eh, uh, ja, dat moet wel. Ik heb tenminste nog nooit gehoord van honden met koeieneuzen. — Ze geven het nog niet zo gauw op, hè, Bril? Nee, zo is Meiling wel. Net een buldog. — Ik wou maar dat ze naar binnen gingen. — Heb jij er enig idee van wie Meiling daar bij zich heeft? — Ja, dat moet ze volwassen zoon wezen, en ik ben nog blij dat ze geen zaklandhagens hebben. Gelukkig zijn die mensen veel te zuinig om dat soort dingen te kopen, anders zouden ze Hannes waarschijnlijk wel ontdekt hebben. Langzaam verminderde nu het rumoer, de mannen riepen hun hond, en eindelijk werd er een deur dichtgeslagen, en de stilte keerde terug. De burgemeester slaakte een zucht van verlichting, en zei, "Hè, gelukkig zeg, die meiling en zijn zoon zijn we kwijt. Ja, dat kan wel wezen, maar daar schieten we weinig mee op, burgemeester. Hoezo, wat bedoel je nou, Bril? Nou, gewoon, zolang die hond daar in die tuin rondwandelt, kan Hannes niet tevoorschijn komen. Vertraaid, Bril! Daar heb je gelijk in, man. Zou die rothond nog buiten wezen? En praat u nou niet zo hard, burgemeester, want dadelijk hoort die hond nog, en dan begint hij weer te blaffen, en dan komen Meiling en zijn zoon weer die tuin inrennen. Ik praat helemaal niet hard. Jij praat hard. En, en wat moeten we nou doen, Brilstra? Weet ik veel. We kunnen Hannes niet in de steek laten, natuurlijk. Die, daar heb je geleken. Samen uit, samen thuis. Ja, dat zegt u nou zo. We zijn wel samen uitgegaan, maar ik zie ons nog niet samen thuis komen. Ik geloof dat ik wat weet. Oh, wat dan? We moeten die hond weglokken. Hoe dan? Weet ik veel, hoe doet een inbreker dat? Hoe kan ik dat nou weten, burgemeester, ik heb nog nooit een cursus gevolgd, hoe word ik een succesvol inbreker in tien lessen? Nou ja, ik heb wel eens gehoord dat ze dat doen met een stuk worst. Zeg, Pril, heb jij misschien een stuk worst in je zak? O, oh, zeker, burgemeester, zeker, ik ga nooit van huis zonder een rookworst, een leverworst en een stervelaatworst in mijn binnenzak. Toen nou, Bril, probeer nou niet om leuk te zijn. Dat kun je niet. Nou, burgemeester, u vraagt ook van die gekke dingen. Ik ben toch geen wandelende slagerij? Bril maakt nu geen ruzie. Wij moeten in deze situatie schouder aan schouder staan. Eendracht maakt macht, man. O, oh, nou, ik voel me anders helemaal niet zo machtig als daar zo'n stuk bloedhond in de tuin van Meiling loopt te grommen. We moeten een stuk worst hebben. O oh, ja, en hoe komen we daaraan? Nou, gewoon, dat moet jij thuis even gaan halen. Zeg, maar dat kan niet. Ach, toen nou, bril, doe nu even niet zo vervelend, waarom kan dat nou weer niet? Dat is heel eenvoudig, burgemeester. dat kan niet, omdat de achterdeur kraakt en de deur van de provisiekast piept, en als mevrouw wakker wordt, dan zijn we nog veel verder van huis. Hm, tja, ja, daar zit natuurlijk wel weer wat in. Dan zitten we niet alleen met een boze hond, maar ook nog met een boze vrouw. Eh, jammer, hadden we maar een stuk vlees. Ik heb thuis nog een stuk kouwe gehakt in de kast staan, maar ja. Nou, gaat u dat dan even halen? Nee, dat doe ik niet, want in de eerste plaats houd ik daar zelf veel te veel van, en in de tweede plaats hoef je met gehakt niet aan te komen bij een boze hond, want het ruikt niet genoeg. Nee, worst moeten we hebben, of vooral vlees. Ben jij eigenlijk een beetje op goede voet met slager van Meertenbril? Ja, dat gaat wel. Ga jij dan daar even een pondje leverworst kopen? Ik betaal wel. Ja, hallo, ik zal daar gek wezen. Ik ga daar s'nachts om één uur van Meerten uit zijn bed kloppen voor een stuk leverworst. De mensen denken in het dorp toch al dat ik niet goed bij mijn hoofd ben. Hm, ja, dat is dan ook wel zo, ja. Hoe bedoelt u dat? Ik bedoel, dat ze dat in het dorp denken, dat is ook begrijpelijk. Jouw gedrag lijkt nou niet bepaald op dat van een gemiddelde dorpsmid. O, oh, dank u, dat kan ik dan wel in mijn zak steken. Hé, ik wou dat ik wist waar Hannes zat. Ik durf niet eens te fluiten, want anders dan krijgen we die wolfshond op onze nek. Hé, toen nou, bril, nou moet je niet exageren. Wat moet ik niet? Je moet niet overdrijven. Een wolfshond is het niet. Het is een doodgewone dorpshond van het zogenaamde vuilnisbakkeras. Ja, maar dat beest is wel beroemd om zijn tanden. Dat is het juist. Daar moeten we leverworst voor hebben. Hoe komen wij aan leverworst? Weet ik niet. Ik heb geen leverworst. Nee, ik ook niet, nee. Zeg, ik heb wel eens gehoord dat ze honden lokken met muziek. Muziek? Wat voor muziek? Nou, eh... Uh... Mooie muziek natuurlijk, prettige muziek. Bril, heb jij niet per ongeluk een mandoline of een gitaar? Wel, nee, kunt u dat dan op spelen? Uh, nee, dat niet, maar ik dacht maar zo, ja, we moeten toch iets doen om Hannes te helpen. En ja, nou, als, als we... In de verte gromde de hond, en Brilstra fluisterde. O, oh, goeie help nou heeft die Hannes zeker in de Smizie. Ik hou me adem in, maar niet te lang, want dat schijnt niet goed te zijn voor je gezondheid. O, oh, gelukkig, hij houdt zijn kop weer dicht. Hij schijnt Hannes dus toch niet in de gaten te krijgen. Waar zit die jongen nou toch? <laughs> Ik wet met jou dat hij in een boom zit, Pril. Jullie zijn toch zulke geroutineerde boombeklimmers? We moeten een leverworst hebben, zo komen we nooit verder. Ik heb geen leverworst. Gaat u dan zelf naar Slager van Meerte? Tegen u durft u toch niet nee te zeggen, omdat u de burgemeester bent. Ja, maar pril, ik, ik sla een figuur als, als, als modder. Het gaat morgen als een lopend vuurtje door het hele dorp, dat de burgemeester om één uur in de nacht leverworst is komen kopen. En, en bovendien, van Meerte mag na zes uur niet eens leverworst verkopen. Als hoofd van de politie kan ik dat niet eens toestaan. Zeg, toen, nou, dat moet u dan voor één keer maar eens door de vingers zien, hoor. Wel, nee, zeg, dat hoeft helemaal niet. Ha, ik heb een ontdekking gedaan. Kijk eens wat ik hier gevonden heb. Ik vind hier net een rolletje pepermunt in mijn zak. Ik ga het met een pepermuntje proberen. Hou nou toch op, honden houden toch niet van pepermunt. Nee, laten we dan nog maar even wachten. Misschien komt Hannes vanzelf alweer tevoorschijn. Nee, dat gaat niet, Brilstra, die jongen van jou zit vast en zeker ergens in een boom, en hij kan er niet uit, zolang die hond daar in de tuin rondloopt. Laat mij maar, ik zal dan wel naar de slager gaan, blijf jij hier dan de wacht houden? Ja, ja, dat is goed, ik wacht hier huis wel, en ik ga ook niet naar huis toe voordat ik alles terugzie. Uitstekend. ik ben zo terug! En zo stapte de burgemeester naar de slager. En hij trok aan de bel. Die vent slaapt als een os. Ach ja, het is ook een os. Dat krijg je natuurlijk als je zoveel met ossen om moet gaan, mompelde de burgemeester. Maar toen ging de deur open en daar stond Van Meerten in zijn nachthemd. Wat zullen we nou voor de blik... Oh, uh... goede nacht, burgemeester. Is er. Uh, is, is er wat aan de hand of zo? Wel zeker, Van Meerten, zeker man, er is iets aan de hand. Je zou mij een zeer grote dienst kunnen bewijzen. Ach, weet je, ik kan niet slapen, want ik heb zo'n vreselijke last van karabiesis. Eh, uh. waarvan? vroeg Van Meerten verbaasd. Van karabiesis, Van Meerten, gewoon karabiesis. Ach ja, zijn oud familiekwaaltje. Mijn grootvader had het ook al, hè? ''Ik dacht dat u alleen hooikoorts had,'' zei Van Meerte. ''Heb ik ook, heb ik ook, hooikoorts en karabieses. Ach, het is niet gevaarlijk, maar uiterst pijnlijk, hè, uiterst pijnlijk. Als ik zo'n aanval heb, oh, dan kan ik er niet van slapen. Overal pijn, overal pijn, en er is maar één ding dat helpt, dat is leverworst.'' ''Leverworst?'' ''Ja, Van Meerte, leverworst.'' en nu kun jij me misschien wel even aan een pondje leverworst helpen, nietwaar? Uh, ja, dat kan natuurlijk, maar het is jammer dat u daar nou midden in de nacht dat hele eind voor bent komen lopen, want uh, vanmorgen heb ik bij uw huishoudster nog een saksische leverworst afgeleverd van ongeveer een kilo. Goeie, help van Meerte! Verteuri, dat had ik nou moeten weten!« ik heb namelijk niet in de kast gekeken, en ik kwam mijn huishouster niet wakker maken. Het goede mens is al lang naar bed, en zo'n aanval van is dat komt altijd plotseling op. Hè? Oh, acuut, dan doet dat zo zeer. Ik dacht dat u het net heel anders noemde, meende de slager. Oh, dat kan, van Meerte, dat kan hoor. Ja, is best mogelijk, het is een kwaal die vele namen heeft, maar... Eh, Help me nu liever even aan een pondje leverworst, dan kun jij naar bed, en dan raak ik waarschijnlijk van mijn pijn verlost. Ik zal het meteen gaan halen. Nee, laat u maar zitten, ik zit wel op de rekening, zei Van Meerten bereidwillig. Goed zo, Van atschuw, Meerten, verdraaid ik parikazes, uh, uh, hooikoets bedoel ik. Avan, enfin, dat doet nu niet ter zaken. Het doel, heilig te middelen. Van Meerten kwam snel terug met de worst, en hij zei, — Alsjeblieft, burgemeester, ik heb maar een extra plakje afgesneden, dan kunt u meteen uw medicijn innemen, hè? — Braaf zo, Van Meerten, braaf zo, mijn beste dank, man, en ik wou je nog zeggen, voor deze ene keer geef ik je ontheffing van de winkelsluitingzet. Oh, — O, ja, dat is reuzeaardig van u, zei de slager volkomen verbijsterd. Maar de burgemeester lachte vriendelijk. — Ja, dat had je van mij niet verwacht, hè? Zelfs een hoofd van de politie kan ook breed van opvatting zijn. <laughs> Bedankt en welterusten. — Ja, slaap u lekker, burgemeester, en beterschap, hè? — Beterschap? Hoezo? — Oh, ja, met, met die parikazes, ja, dat is als waar, ja. <laughs> van Meerten sloot zijn deur en de burgemeester haaste zich terug. — ik heb de leverworstbril. Wil je ook een plakje? Oh, ik dacht dat die leverworst voor die hond was, zei Brilstra koel. Cool. Oh ja, ik heb meteen maar een pond gekocht. Die rothond hoeft toch geen pond leverworst cadeau te krijgen? voel me trouwens een beetje flauw. Nou, weer nou een stukje of niet? Nee, dank u wel. Ik maak me veel te veel zorgen over Hannes. Komt nou, Brilstra, kop op. Die zoon van jou zit rustig in een boom. Wat ik je brom. Kalmpjes ergens boven in een boom. Hm, smaakt goed, zeg. Het is een os van een vent, maar eh, voor maken, dat kan die. <laughs> Ik heb hem verteld dat hij karribazis had. Os van een kerel. Ik geloof dat hij me nog geloofde ook. Ik geloof nooit dat u gelooft dat hij u geloofde. En eh, met uw permissie, eet u nou niet die hele rookworst op. Laat u ook nog een stukje over voor die wolfslond. Ja, wat dacht je nou? Ik neem nog een klein hapje, en doe nou niet zo flauw, eet jij nou ook wat. Het is voortreffelijke leverworst. Zo. Ja, zie je wel. De rest zullen we gebruiken voor die hond. Erg graag, ja, als het u hetzelfde is. Ik ben benieuwd hoe dat af moet lopen met dat experiment. O, oh, nu ik deze leverworst heb, is het een koud kunstje. Ik ga gewoon de tuin van Meiding in, op handen en voeten, en dan denkt die hond dat ik ook een hond ben. Gelooft u dat nou heus? Wel, ja, natuurlijk, zeg. In mijn jonge jaren heb ik op een weldadigheidsvoorstelling samen met mijn broer zelfs wel eens voor ezel gespeeld. Brilstra lachte schamper. Ja, om voor ezel te spelen moet je met z'n tweeën zijn, zoals wij nu. Dat kan een mens alleen niet tot stand brengen. Ik geloof dat jij daar een heel ondeugend grapje maakt, Bril. Maar goed, ik wil niet vrouw zijn. Nu dan, ik... Eh, ik zal mijn jas even uittrekken. Ja, dat is misschien maar beter, ja, want anders dan denkt die hond nog bij zichzelf. Kijk nou toch, daar komt een hond aan met een jas aan. He, bril, wat ben je vannacht toch grappig. Nu dan, ik ga dus nu zonder jas, op handen en voeten, en dan hou ik die leverworst voor mij uit. Dat is trouwens best wel zonde van die leverworst, ik zou eigenlijk toch best een stukje lusten. Als u dan nou maar vanaf blijft, hè? Ja, natuurlijk, man, ik weet me te beheersen. Nou, dan houd ik dus dat stuk voor me uit, en ik maak jankende geluidjes, net als een aardig jong hondje. En dat gaat dan lukken, denkt u? Ik heb eens in de krant gelezen dat inbrekers dat ook zo doen, en dat gaat altijd goed, schijnt het. Nou dan, hou jij mijn jas even vast? En als ik dadelijk nou goede vriendjes met die hond ben, dan merk je dat wel, en dan fluit jij Hannes, en dan moet Hannes zo gauw mogelijk even dat kistje zoeken, en dan is de hele boel gezond. Wilstra haalde zijn schouders op. Nou, ik hoop er maar het beste van, burgemeester. Daar gaan we dan, zei de burgemeester, en zachtjes jankend sloop hij de tuin van Meiding in. Ik hou me hart vast dacht Brilstra bij zichzelf. En meteen begon de hond van mijling te brommen. Op dit ogenblik dook Hannes uit de duisternis op, en heigend zei hij, Goeie genade, blij dat ik je zie, vader. Waar kom jij nou vandaan? Ik ben helemaal omgelopen. Ik heb meer dan een kwartier in de sloot gestaan, daar kon die me natuurlijk niet ruiken, maar ik ben doornat en ik krul van de kou. Goeie help, Hannes! Dat is wat moois. En dat kistje, waar is dat kistje nou? Huh, dat weet ik niet. Ergens in de tuin van Meiling nog. Ik was net aan het zoeken. Huh, toen kwamen ze naar buiten met die hond. St stil is, zist de brilstra. Stil luisterden vader en zoon naar de grommende hond van Meiling en een ander zacht gejank. Wat is dat, vader? vroeg Hannes verbaasd. Dat is de burgemeester, Hannes, die is bezig om jou te redden, en nou speelt die voor een jonge hond, op zijn handen en voeten, zonder jas en met een stuk leverworst in zijn hand. Ah, vader, dat kan toch niet, dat loopt nooit goed af, die hond van meiling is zo ontzettend vals, dat geeft ongelukken, en als we... En wat er nu gebeurde, leek wel een ontploffing. De hond van Meiling begon woedend te blaffen, toen vloog er een deur open, en op dat moment begon de burgemeester luidkeels om hulp te roepen. ''Pak ze, Castor!'' brulde Meiling. ''Castor, grijp ze, grijp ze, pak ze!'' Brilstra en Hanna stonden er trillend op hun benen naar te luisteren, en ze konden alles verstaan wat er gezegd werd. ''Pak ze, pak ze!'' loeide Meiling weer. De burgemeester riep luid om hulp, Meiling scheen vrij snel in de gaten te krijgen wie die voor zich had, want hij riep naar de hond, ''Lots!'' Los, kastor, los, af, af! Wat is dat nou, burgemeester? Dat kunt u verwachten wanneer je midden in de nacht door mijn tuin gaat lopen. Wat moet dat nou? En daar hoorden vader en zoon ook nog de stem van de veldwachter. Goedenavond samen. Ik denk al, wat hoor ik nou toch voor een lawaai? Heb u meneer Meiling gearresteerd, burgemeester? N nee, dat niet zozeer kreunde de burgemeester, o, oh, nee, dat zit even anders, o, oh, mijn been, die hond heeft wel een half pond uit mijn been gehapt, o, oh, dat doet zeer, eerst mijn grote teen plat, en nu een pond vlees uit mijn been gehapt, o, oh, dit is verschrikkelijk, dit is vreselijk, en toen verwijderden de stemmen zich, en Brilstra zei zuchtend, nou, dat zal dan een hele hap voor de burgemeester wezen om dat uit te leggen, en dat kiesje dat hebben we ook nog niet.